In een gesprek met de Palestijnse minister Malki drong ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan op de-escalatie. En gaf aan dat Nederland bereid is humanitaire hulp te verlenen als dat nodig is. De afgelopen dag hebben Israël en Hamas in de Gazastrook elkaar weer over en weer bestookt. En daarbij zijn aan de Palestijnse kant zeker 18 mensen omgekomen.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. De Nederlander is gemiddeld sinds 1981 6 kilo zwaarder. Dat is dus in totaal ter waarde van 100 miljoen kilo buik, heup, kont en kin. Hoe kun je al die vette romige verleidingen weerstaan? We volgen een weerbaarheidstraining op het slagveld, de supermarkt is de impulskomkommer op zich een tamelijk onbekend fenomeen. Niemand gaat in een impuls spruitjes halen of een ananas. Um, dat doe je gewoon niet. Waarom sloven vrouwen zich uit om er aantrekkelijk uit te zien voor mannetjes... terwijl bij de meeste diersoortjes de mannetjes vooral hun best doen... om aantrekkelijk te blijven voor het vrouwtje? Die vraag werd ons door een luisteraar gesteld. Zometeen hoort u het antwoord. En we gaan het hebben over migraine. Migraine leidt tot hersenbeschadiging. Dat ontdekten Leidse onderzoekers een aantal jaar geleden. Tot veel schrik... En nu is het vervolgonderzoek af. Daarover straks meer. Maar te beginnen met wat wetenschap nou eigenlijk inhoudt. We vroegen het in Groningen aan twee broertjes. Uh, ja, over atomen en nog wat. Hetzelfde wat mijn broer zegt. <laughs> Moeilijke dingen. De elektronen. Die, uh, die vliegen om de kern van de atoom. En uh, de kern... Daar zitten weer protonen en neutronen in. De protonen zijn positief geladen. Die stoten elkaar af. En de neutronen, die uh, protonen... bijten. iets bij wetenschappelijks. Elkaar. In plaats van uitleggen wat wetenschap is. Ja, ik zeg het gewoon, vind ik leuk. Nou, u hoort het, het komt helemaal goed met uh, Nederland als kennisland. Voorheen dachten we bij hackers aan bleke jongens op zolders. die stiekem met dingen achter de computer deden. Maar als je het echt spannend wil doen, dan word je biohacker. Het blijven vast bleke jongens op ongezellig verlichte zolders. Maar dit keer sleutelen ze aan DNA of bedenken ze een nieuwe bacterie. Je hebt er geen eens een laboratorium voor nodig. Welkom, Pieter van Bohemen. Initiatiefnemer van een open biolaboratorium voor biohackers. Nou, je ziet er niet zo heel bleek uit. Heb je wel een zolder? Uh, nou, dankjewel. Nee, ik heb helaas geen zolder. Oh. Dus ja, ik merk dat het stereotype niet helemaal klopt. Gelukkig. Misschien klopt het ook gewoon niet, het stereotype. Wat is biohacking, Kort? Uh, ja, biohacking is een, uh, eigenlijk een hobby van steeds meer mensen om uh, zelf uh, biotechnologische experimenten te doen. En, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, mensen besluiten om thuis uh, experimenten te doen die normaal gesproken alleen in een laboratorium tegenkomt. Op de universiteit, bijvoorbeeld, of bij bedrijven. En uh, daarvoor uh, hebben ze van alles nodig. Dus zoeken ze eigenlijk elkaar op. En daarvoor hebben we een laboratorium geopend. Uh, waar mensen die dat leuk vinden bij elkaar kunnen komen en experimenten kunnen doen. En wat voor experimenten doen mensen daar? Uh, eigenlijk alles van het uh, eenvoudig uh, bekijken of, uh, of bestuderen van uh, bacteriën of schimmels. Tot het echt uh, het proberen die, uh, aan te passen voor zover dat mogelijk is. Wat heb je uh, nodig? Wat, wat is er in jullie laboratorium waardoor je ineens biohacker kunt worden? Wat, waar heb je het dan over? Een microscoop, neem ik aan? Een, een reageerbaas wellicht? Nou ja, we zijn bezig om alle apparaten te verzamelen die we daarvoor nodig hebben. Uh, afgelopen vrijdag hebben we een workshop gedaan waarmee we echt het eerste stapje hebben gedaan waarmee je bacteriën kunt programmeren. Uh, dus dat is een apparaat waarmee je DNA kunt vermenigvuldigen. Uh, dus we hebben heel specifiek een stukje DNA uh, bekeken en geprobeerd uh, daar heel veel van te maken. En uh, zo zijn er allerlei apparaten die je daarvoor nodig hebt. Moet je bioloog zijn om uh, biohacker te kunnen worden? Uh, nee, absoluut niet. Uh, dus juist in biotechnologie heb je een hele grote mix nodig voor mensen die zowel van wiskunde of programmeren houden, uh, scheikunde, natuurkunde. Uh, ja, een bioloog, uh, dat, ja, dat kun, je, kun je gewoon leren eigenlijk als je langskomt. Uh. We um, zijn te gast geweest bij een uh, bijeenkomst van biohackers. Dat was afgelopen vrijdagavond. We gaan even luisteren hoe het eraan toe gaat uh, onder de biohackers. Snap je wat je aan het doen ja, is? Nou ja, ik zit zelf ook in het onderzoek, dus ik uh, doe dit ook wel eens voor mijn dagelijkse, uh, dagelijkse kost eigenlijk. Je vindt het meer leuk om gewoon te kijken hoe het werkt? En wat nou te... ja, wat je met huis, en keukendingen allemaal kunt uh, doen eigenlijk. Je eigen lab creëert wel dat uh, een eigen, ja, echte labapparatuur heel duur is. Mm -hmm. Niet toegankelijk is voor de gewone mens. En nu kan iedereen uh, knutselen aan dit soort dingen. Zullen we kijken wat er in die doos zit? Ja. Is het een soort bouwpakket? Ja, dit is ook een, een open source uh, bouwpakket, net zoals de OpenPCR. Het uh, is een heel klein dingetje. Het ja, is een heel eenvoudig dingetje. Het ja, leuke is, een van de doelen vanavond is ook om, om uh, dus chemische varianten te vinden... die je gewoon uit de supermarkt of uit de dierenwinkel kan halen... Want normaal betaal je daar dus echt de hoofdprijs voor bij een bij echte research supplier. Dus als je dat uit een bierlab bestelt, dan is het heel duur. En wij proberen varianten te zoeken die, die heel goedkoop zijn, zodat je dat ook als hobbyist kan doen. Ja. Ik ben bezig, mevrouw. Ja. Hebben we wel een sobeurbaten Het licht komt er vanaf. Ja, dus. Zullen we hem uh, proberen? De Doe deze even uit, de knopje toch? Ja. Wie het ziet mag het zeggen. Nee, Ik zie wel iets diffuse groen licht. It's inconclusive. Je ziet wel een groene gloed, dat zou betekenen dat er dus best wel zoveel DNA in het gel zit. Alleen je ziet niet echt duidelijke uh, definities van bepaalde bandjes of dingen die je zou verwachten. Dus, dus. Tevreden? Ik ben wel tevreden. Uh, ik heb dikke pret gehad. Ja, ja Pieter van Bohemen, wat is nou de pret van het biohacken? Nou, de pret is dat je dus probeert en, ja, experimenten te doen in een omgeving waar je het niet zou verwachten. Het uh, is gewoon een beetje spelen met, uh, met biotechnologie. En de kick is als het licht geeft. Uh, nou, in dit geval wel, want uh, we hadden geprobeerd om DNA echt zichtbaar te maken... met een speciaal uh, lichtgevend kleurstofje. En uh, ja, als je dat dan ziet, dan denk je, wow, het is gelukt. Is het wel verstandig om dit te faciliteren, want het klinkt levensgevaarlijk? Uh, nou, ik denk dat uh, ja, de perceptie van risico hangt... een beetje samen met of je weet wat je aan het doen bent. En uh, als je gewoon go je goed in verdiept, dan kan er eigenlijk niet heel veel misgaan. Maar de essentie is nou juist dat het geen professionals zijn... en dat ze er niet voor gestudeerd hebben. Ja, klopt. Maar als je ze goed uitlegt, van oké, okay, we gaan vandaag uh, dit experiment doen. En uh, ik heb van tevoren precies verteld van oké, okay, je moet even oppassen bij deze chemicaliën. Uh, durf een handschoen aan bijvoorbeeld. En, nou, iedereen doet dat gewoon, dus eigenlijk ja, niks aan de hand. En ben je niet bang dat er uh, cliënten komen met, uh, met lange baarden die weinig communiceren met de rest... en die een bijzondere haat aan de westerse samenleving spreiden? Ik heb ze nog niet gezien. En ik moet zeggen, in, in alle online groepen waar baardhackers hackers zich verzamelen... Het uh, heeft iedereen altijd heel veel pret en maken we leuke projecten. En ik zie eigenlijk niks met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke... Basis. En geen bezorgde geluiden van uh, de autoriteiten? Uh, jawel, de, ja, je, ja, je merkt wel dat het bijvoorbeeld de, de Amerikaanse overheden en ook de Verenigde Naties het wel in de gaten houden. Ja. Die, zijn, die willen graag weten maar, hey, wat gebeurt er gebeurt. Uh, daarom uh, komen ze vaak op bezoek of uh, word je uitgenodigd om ergens wat te vertellen. En uh, ja, dat, dat helpt alleen maar, want er wordt, daardoor wordt doe It jezelf Biotech opener en transparanter. Jullie doen ook hele nuttige dingen. We moeten niet alleen maar op de, de gevaren voor zover die er zijn uh, wijzen. Um, laten we eerst eens beginnen met iets wat iedereen kan. Wat is nou een leuke toepassing die, die eigenlijk iedere bio-knutselaar zo in elkaar kan flansen? Um, ja, wat wel een leuk project is, dat van de Universiteit Leiden heet dat. Dat heet uh, Antibiotica gezocht. En dan kun je eigenlijk gewoon meehelpen met het zoeken naar nieuwe antibiotica. Dat kan eigenlijk iedereen. Want uh, de bacteriën die antibiotica produceren, die, die zitten gewoon in de tuin, in de grond. En je kunt heel simpel met een, paar, uh, een paar makkelijke stappen die gaan isoleren. En uh, ja, dan kun je gewoon meehelpen. En dan doe je echt onderzoek. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Je hebt een schaaltje en dan ga je de tuin in en, en dan. Ja, en dan pak je eens wat grond en dat, uh, dat, dat strijk je uit over, over zo'n plaatje. En dan, als je een paar dagen wacht, groeien daar dan bacteriën op. En uh, ze hebben allemaal een andere vorm, een ander kleurtje, het heel leuk om te zien. En uh, op basis van een bepaalde vorm kun je zien Nou, uh, dit zijn bacteriën die misschien wel antibiotica produceren. En dan kun je die weer proberen te isoleren door ze weer op een ander plaatje te stoppen en dan groeien ze weer verder. En zodoende kun je langzaam uh, een, een stam isoleren. Lichtgevende yoghurt, dat is, dat is ook zo'n prestatie. Wat, wat is dat eigenlijk? Ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen wat het is, maar, maar toch niet helemaal. Wat is lichtgevende yoghurt? Ja, Misschien heb je wel eens van die video's gezien van National Geographic, van die lichtgevende uh, vissen of zo, uh, die diep in de oceaan zitten. En ze hebben eigenlijk dat, dat gen wat die dieren hebben... of die bacteriën die er opgroeien hebben... om licht te maken, dat is geïsoleerd. En dan kun je nu ook in andere, uh, andere organismen stoppen. Zoals in, in een yoghurtbacterie. Dus gaat opeens de yoghurtbacterie hetzelfde doen... als die bacteriën die diep in de oceaan zitten. Dus licht maken. Er is inmiddels ook een, een uh, ja, jaarlijks terugkerend concours... voor uh, de bioknutselaar. IJAM uh, iGem heet dat. De, daar kunnen studenten uit allerlei uh, groeperingen en, en landen... Die kunnen daar hun uh, hun uitvindingen inleveren, dat is echt een, een groot evenement geworden dat elk jaar terugkeert en veel publiciteit uh, vangt. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, eigenlijk de grootste studentencompetitie voor synthetische biologie. En je moet je eigenlijk voorstellen dat is een soort van, uh, ja, als je de biotechnologie vergelijkt met het oude vliegtuig uh, bouwen, uh, nog voor de tijd dat er echt uh, de geboorteders Wright met een vliegtuig wegvlogen... waren waren natuurlijk heel veel mensen die probeerden een vliegtuig te bouwen. En dat dat is eigenlijk wat iGEM nu ook is. Mensen proberen genetische machines te maken. En zo nu dan lukt dat, en staat eigenlijk iedereen te juichen. En dat is echt gaaf om te zien. Een van de dingen die ik las, uh, was bijvoorbeeld zo'n uh, blaadje dat je in een soort papiertje. Dat stop je in het voorverpakte vlees van de supermarkt. En dan kan je aan de kleur zien of het bedorven is. Ja, dat is een project van de Universiteit Groningen. Die hebben ook uh, eigenlijk de wereldwijde competitie daarmee gewonnen. Dus dat is echt fantastisch. Uh, ze hebben aangetoond dat als je een bacterie uh, zo aanpast. dat die gevoelig wordt voor de stoffen die uh, aantonen dat, uh, dat uh, ja, eten bedorven is. Die bacteriën dan van kleur verandert En dan kun je gewoon zien of je eten nog eetbaar is ja, of nee. Dat is een briljante uitvinding. Dat is nogal briljant, ja. ja. En het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar vermoed jij dat er uh, nog veel meer briljante uitvindingen... in deze hoek te vinden zijn? Dat, het, dat dit uh, de hoek is waar je het moet zoeken? Ja, absoluut. Het staat nog volledig in de kinderschoenen eigenlijk. Het, het, het ontwerpen van het leven, zoals we het dan noemen. Een, een functie toevoegen aan, aan een bacteriënverschimmel of een schimmel... die je nog niet eerder had. Uh, er worden nu gewoon de eerste schakelingen gemaakt. Zoals, die je kunt vergelijken met een transistor... die nou ja, 50 of 100 jaar geleden is ontdekt door computers. Eigenlijk in dat stadium bevinden we ons in de biotechnologie. Dus als je iets nieuws wil ontwerpen en echt ja, grote sprongen wil maken, dan zou ik echt wel biotechnologie gaan, uh, gaan doen. Je zou ook een, uh, een prototype meenemen, maar die is helaas kapot gegaan. Dat ja. had te maken met malaria. Wat was het? Uh, nou, we zijn bezig uh, met twee vrienden, eigenlijk geïnspireerd naar het doe het jezelf, biotechnologie, om een apparaat te maken wat uh, malaria kan diagnostiseren. Dus kan testen of je malaria hebt, ja of nee. En dat is nodig omdat er, de methodes die op dit moment uh, er zijn ja, niet voldoende nauwkeurig zijn en vaak lastig te gebruiken. Uh, nou, dus zijn we begonnen om een apparaat te ontwikkelen wat wel uh, dat probleem kan oplossen. En uh, ja, daar hebben we net een weekje mee in Amerika rondgetoerd. En uh, helaas aan het einde van ons nog een klein stukje afgebroken. Dus ik kan hem helaas niet meer meenemen. Hoe werkte het apparaat? Hoe zag het eruit? Uh, nou, het is eigenlijk een heel simpel apparaat waarbij, als je een beetje bloed prikt van je vinger, uh, doe je dat in een cartridge. En als je die cartridge in het apparaat stopt, hoef je, maar, uh, hoef je even te wachten... en dan geeft het apparaat aan of, uh, of je malaria hebt, ja of nee. Hoe is dat mogelijk? Uh, er zijn eigenlijk een hele specifieke reacties die in het apparaat plaatsvindt... die, die kan zoeken naar malaria-parasieten. En dat is op basis van DNA-technologie. Want een malaria-parasiet heeft een speciaal stukje DNA... of gewoon het, het DNA van een malaria-parasiet. En daar kun je een klein uh, testje voor maken of het aanwezig is. Dus het is heel specifiek en heel nauwkeurig. Zijn alle mensen die daar komen zo, zo briljant als, als jullie... Um, ja, nou, ik, denk, ik vind mezelf niet zo enorm briljant. Dus, uh, iedereen Dit die... klinkt tamelijk briljant. Uh, ja, het gaat erom dat je dus nieuwe creativiteit uh, losmaakt in mensen. Want uh, vaak zitten mensen in een laboratorium, maar het vaste onderzoekwerk te doen. En als je dus in een, in een nieuwe omgeving komt waar eigenlijk alles kan. Uh, dan zie je dus dat mensen opeens een nieuwe vraag stellen of tot een nieuwe ontdekking komen. En uh, ja, dat, zijn, dat is misschien wel wat uh, mensen briljant maakt. Je bent zelf redelijk jong. Uh, hoe zie je de toekomst voor je eigenlijk? Het uh, komt heel goed voor me. Ja, ik, en, maar uh... van dit vakgebied? Want, want we, we zitten als planeet te wachten op nieuwe brandstoffen, want die oude die zijn bijna op. Mm -hmm. uh, we hebben allerlei nieuwe medicijnen nodig voor, voor allerlei ziektes. We, we moeten nieuwe voedselbronnen hebben, want we zijn met steeds meer en onze aarde groeit maar niet. Ja, ik denk dat de biotechnologie uh, veel antwoorden heeft op die vragen. In ieder geval een alternatief, wat vaak uh, een stuk duurzamer is en een stuk, uh, nu ook een stuk opener en transparanter wordt en uh, steeds duidelijker wordt wat je ermee kan bereiken. En uh, ja, daarom denk ik dat het, uh, de biotechnologie heel veel oplossingen gaat, uh, gaat bieden. Maar bij het publiek uh, wordt voornamelijk met angst gereageerd. Mensen zien het als iets engs. Mensen willen juist dat alles onbespoten en natuurlijk is. Nou, zonde eigenlijk. Hè? Daarom, dat proberen we dus eigenlijk met Do zelf Bio, om te zeggen van, oké, okay, kom, maar, kom maar zien dan wat wij hier aan het doen zijn. en Probeer het zelf maar. En dan zul je zien dat het helemaal niet zo, niet zo angstaanjagend is en dat, dat het uh, ja, heel goed toepasbaar is. En dat heel veel regels die we in Nederland hebben gewoon zwaar overdreven zijn. Dat we gewoon ...deze technologie moeten omarmen. Jullie hebben een laboratorium, dat zei je net. Doe je doet nog meer om, om elkaar te helpen? Ik kan me ook voorstellen dat jullie elkaars resultaten bundelen... ...of zorgen dat iedereen toegang heeft tot elkaars resultaten. Dan kom je verder. Ja, absoluut. Dat is echt een van de grote drijfveren... Uh, ...om zoveel mogelijk kennis te delen en elkaar verder te helpen. Er zijn grote online discussiegroepen waar iedereen zijn de resultaten deelt. En ook uh, laat zien, van, hey, ik heb dit uit de supermarkt gehaald... ...dat werkt net zo goed als dit hele dure stofje... ...wat ik gekocht heb bij een andere... Dus ja, er is een enorme hoeveelheid samenwerking gaande over de hele wereld. En dat is ook hartstikke mooi om te zien. Zonder patenten en zonder uh, concurrentie? Uh, ja, in het, in, het, in het beginstadium wel. Gewoon, want iedereen heeft daar profijt van. Door het met elkaar te delen. Maar ja, je wil uiteindelijk ook gewoon dat de uitvinding op jouw naam komt te staan. Dat jij degene bent die het geld binnensleept, toch? Ja, je hebt, maar je hebt maar ja, oké, okay, dat, dat is ook nodig. Maar je hebt een, een bepaald beginstadium nodig waar je de, de standaard elementen die nodig zijn om uit, tot een uitvinding te komen... En moeten wel toegankelijk zijn of beschikbaar. En daarvoor is dus deze open uh, cultuur noodzakelijk. Goed. Um, voor dit moment, dank je wel. Maar blijf bij ons, want we gaan je uh, zo meteen vragen om uh, mee te doen aan de labyrinthitparade van Grote Ontdekkingen. Pieter van Bohemen, initiatiefnemer van het doe het zelf Bio-laboratorium. U luistert naar. Pff, hallo, u luistert naar Labyrinth op Radio 1. <lacht> The cabins! Eureka! De hitparade van grote, recente wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Eén um, moet erbij worden gevoegd. Jij mag zelf onderzoek meenemen waarvan je denkt... nou, dit is zo spannend, dit moet in die hitparade. Als je niks hebt, dan hoeft het niet. Maar dan moet je inderdaad daarvoor een uh, van de vorige uh, eruit halen. Waarvan je denkt, nou ja, die vind ik wat, uh, wat minder belangrijk. Wat er tot nu toe uh, instond, is uh, klimaatonderzoek. En dan hadden we het over het onderzoek naar het, het EOCN. Het is een tijdperk waarin... Um, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heel erg hoog was. Nog uh, hoger dan nu. En toen was het zo warm dat er palmbomen op de Zuidpool uh, groeiden. Dat was Nederlands onderzoek. Uh, lijkt me belangrijk uh, onderzoek. Kleine lichtpulsjes via glasfiber in muizenhersenen rondgejaagd... besturen het eetgedrag van de muis. En door een nieuwe techniek kun je precies zien... waar wat gebeurt in de hersenen. Dus welk gedrag zit waar in het uh, muizenbrein. Heel interessant voor hersenwetenschappers. Door de mens geproduceerde broeikasgassen komen niet allemaal in de atmosfeer terecht. Want blijkt het Amerikaans onderzoek de natuur absorbeert nog steeds. Dus de oceanen en de bossen nemen nog steeds heel veel CO2 op. En we hadden het over junk-DNA. Want junk-DNA werd altijd gezien als overbodige troep... dat nergens goed voor was en zo mee kon met de vuilniswagen. Tot eerder dit jaar ineens werd ontdekt dat die 98,5% van het DNA wel degelijk belangrijke functies heeft. Zo zitten er aan- en uitschakelaars en dimmers van onze genen in, lijkt me heel belangrijk. En uh, de grote hit van afgelopen zomer kan je haast niet ontgaan zijn, het Hicks deeltje. Ik denk we het hebben. Yeah. You agree? Ja. Yeah. Yeah. <applaus> nou, je mag er eentje afschieten. Ja, ik heb al er zit er een paar tussen die al over life science gaan. Dus die hou, die hou ik er graag in. Uh, ik zag er eentje: ja, over het, het op, dat de aarde warmer is geweest in het verleden. Uh, dat lijkt me eigenlijk, ja, het is natuurlijk fantastisch dat het bewezen is, maar het lijkt me niet zo'n enorme verrassing. Want, uh, ja, als je kijkt hoe de aarde ooit ontstaan is, dan. Uh, is dat haast onvermijdelijk? Ja, maar ik moet het er even toch een beetje voor opnemen. Want, want ze, wat ze hebben aangetoond is precies hoeveel CO2 er toen in de lucht zat. Dat is heel knap om dat te herhalen. Wat precies het effect was op het toenmalig klimaat. En hoe lang het geduurd heeft voordat die hoeveelheid CO2 in die atmosfeer terecht is gekomen. En daar volgt natuurlijk een waarschuwing aan ons adres aan. Omdat toen deed het er vele duizenden jaren over. En nu doen wij dat gewoon eventjes in één eeuw. Dus het is wel belangrijk onderzoek. Het belangrijk, ja. Um, ja. Ja, je mag het eruit flikken, hoor, wat jij wil. Uh, ja, die andere ding is namelijk... Het HICS deeltje kan er niet uit, dat moet nee, er dat, in blijven. Nee, dat moet erin blijven. En, nee, daar, uh, ach, uh, ja. ja, die andere... Nee, laat, ik ga toch voor deze. Oké, okay, de, nou deze. ja, goed. Jouw zin. <laughs> en wat is er dan zo ontzettend belangrijk... dat dat klimaatonderzoek eruit moest? Er nou, is dus net twee dagen geleden in Science een paper verschenen uit, uh, uit Japan. Dat uh, een onderzoeker van de Universiteit van Kyoto. En die heeft aangetoond bij muizen dat als je een, een, een cel neemt uit een, uit een huid, dat je daar weer een uh, stamcel van kan maken. En van die stamcel kun je een eicel maken. En die eicel kun je bevruchten en daaruit kwamen weer nieuwe muizen. En ook die muizen zelf konden ook weer bevrucht worden. Dus het is nu aangetoond dat je met behulp van stamceltechnologie van huidcel tot een, tot een nieuw, uh, nieuwe muis kunt komen. Ik probeer juist thuis van de muizen af te komen. Maar goed, uh, wel heel knap natuurlijk. Ja, ja het is bijz heel bijzonder knap. Uh, want uh, ja, het toont aan tot wat voor diversiteit uh, uh, het leven in staat is. En hoe flexibel het wel niet is. Lukt het jou in het lab al, dit eigenlijk? Nee, absoluut niet. Dit is echt superbaanbrekend en high-tech. En er komen zoveel dingen bij elkaar hier. Dat, uh, ja, dat is echt uh, opzienbarend. We zetten hem in de lijst. Dankjewel, Pieter van Bohemen. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen antwoord op de vraag waarom in de dierenwereld de mannetjes altijd zo hun best doen om indruk te maken op de vrouwtjes in de vorm van hun uiterlijk. Terwijl het in de mensenwereld vaak andersom is. Maar eerst dit. Je zou maar niet bestand zijn tegen voedselreclames. Dan werd het leven toch een constante strijd tegen metershoge hamburgers, neonverlichte broodjes, kebab, chocolarepen, drie halen, twee betalen, kassa aankopen en voordeelzakken. En allemaal schreeuwen ze om het hartst. Eet mij. En dat is ook de titel van een boek waarin Ronald Veldhuizen en Asja ten Broeke... alle onderzoeken uiteenzetten die kunnen helpen... bij het afvallen in een vetmestende samenleving. Eet mij heet het boek. Welkom, uh, Roland Veldhuizen. Um, laten we maar meteen beginnen in de supermarkt met je co-auteur Asja ten Broeke. Dan weten we meteen wat voor strijd we het eigenlijk over hebben. We gaan nu op supermarkt safari. Waarom noem je het een safari? Nou ja, eigenlijk is het een soort uh, hoe overleef ik de verleidingen die de supermarkt op mij afstuurt. Kijk, het beste is om uh, ochtends boodschappen te gaan doen als je nog fit bent en een boodschappenlijstje mee te nemen en je daaraan te houden. Maar als iedereen dat zou doen, dan zou dat niet zo gunstig uitpakken voor de winstcijfers van de supermarkt. Dus zitten hier echt letterlijk in elke hoek en op elke stelling trucjes die je proberen te verleiden om iets mee te nemen wat je eigenlijk ochtends niet van plan was. En daar gaan we nu naar op zoek. Dat gaan we, de jungle in... En bijna elke supermarkt kom je als eerste bij het fruit- en uh, groenteafdeling aan. En dat heeft eigenlijk een hele goede reden. Namelijk um, de wilskracht die je nodig hebt om alle verleidingen in de supermarkt te weerstaan, dat moet je zien als een soort van spier. En kom je de supermarkt in, is die spier nog vet en uitgerust. En tegen die tijd dat je de supermarkt door bent, dan is die spier moe en heb je niet zoveel wilskracht meer. Nou, is de impulskomkommer op zich een tamelijk onbekend fenomeen? Niemand gaat in een impuls spruitjes halen of een ananas. Um, dat doe je gewoon niet. Dat is niet zo aanlokkelijk. Dus de supermarkten maken een tamelijk bewuste keuze om voorin de groente te zetten... en achterin de chips en het bier, bier en de chocolade. En bij de kassa natuurlijk de, de snickers en de marsen en de repen. Dat is een wel overwogen keuze om dat zo in te delen. Hier komen we bij de lekkere dingen, een gangetje of drie verder. Nou, dit is een, ook weer een leuk voorbeeld van, uh, grote, van de verpakking. We zien hier de, de Maxi de M&M's. Maxi er zit 430 gram in zo'n zak. Maar je hebt ook de gewone zakken, die liggen er net iets onder. Die zijn een stuk kleiner, 260 gram. En dat blijkt echt heel erg significant invloed te hebben op... hoeveel mensen eten. In een experiment kregen um, studenten... Of een 250 gram zak M&M's, of een 500 gra gram zak M&M's. En uit die grote zak aten ze meer dan 50 M&M's meer. Dat is sowieso best wel veel. Gewoon puur op basis van de grootte van die zak. Um, het scheelt ook meer dan 260 kilocalorieën. De mensen zijn ingesteld om bijvoorbeeld te eten tot hun bord leeg is. Of tot ze halverwege de zak zijn. He, voor mijn man is dat bijvoorbeeld het, de bodem van de chipzak. Dan is het moment dat ik, oh, het is leeg, dan stop ik. Dus hoe groter de chipzak, hoe meer die heeft gegeten. En het gekke is ook, dat heb je helemaal niet door. In een experiment hebben ze mensen voorzien van een soepkom. Met, die van onder stiekem bijgevuld werd. Dus dat was een soort van bodemloze soepkom. Die mensen bleven maar eten. En eten en eten. die hadden niet echt door dat die soepkom maar niet leeg raakte... En dan merk je, dat, dan, dan eten ze echt heel veel meer. Maar ze denken, als je ze vraagt, denken ze, ik heb gewoon één kom soep opgegeten. Daar zit een mevrouw met een, een kindje, die gaat het nog moeilijk krijgen. Ja, die stoppen bij de chocolaafdeling. Ik hou me hard vast. Dat gaan wij ook even doen. Ja. Op ooghoogte hebben we hier gewoon uh, gevulde koeken, appelkoeken, gewoon hè, de basisdingen. Maar als we even door onze knieën zakken... Dan zien we hier een soort van alternatief universum. Speciaal voor kinderen hebben wij hier lange nekken met, cho met chocolade, en Madagaskar drie koekjes, Dora koekjes, Winnie de Poes speculoos koekjes, Mr. Bean koekjes, Prinses aardbei koekjes. Dit hele vak wat zich een beetje onttrekt aan wat volwassenen zo al zien... is alleen maar bedoeld om kinderen ertoe aan te zetten... om tegen hun mama te zeggen, kijk, ik wil een Dora-koekje. En dit is iets wat supermarkten heel bewust doen. Dikkie-dik -dik koekjes zie ik ook nog liggen. Zij zetten op kinderooghoogte zetten zij producten neer... Uh, die, uh, met tekenfilmfiguurtjes erop, die kinderen dus heel aantrekkelijk vinden... om kinderen te verleiden. Ik heb hier ook nog van Stanspot of van Dora, wat wil je? Of allebei? Even een stukje terug. Allebei door? Dit is echt een enorme muur met cola. Ja, nou, ik hou zelf niet van cola. Persoonlijk, ik vind het niet lekker. Maar uh, het is echt, we hebben hier echt drie schappen van top tot teen gevuld met cola. En ik zou denken: cola is cola. Maar um, die variatie die hier is. Want we hebben niet alleen gewone Coca-Cola. Maar ook cherry-cola, light-cola, zero-cola, cafeïnevrije cola. En dan nog de verschillende merken. Maar die, dat, die variatie die zet mensen heel erg aan uh, tot kopen. En uh, ook dat is, is een leuk experiment gedaan. Weer met MM's, want dat onderzoek is zo makkelijk. Hebben ze mensen een schaaltje MM's gegeven met een paar kleuren, vier of vijf. En een schaaltje met veel meer kleuren, een stuk of tien. En dan blijkt dat mensen uit die tien kleuren schaaltje veel meer eten. Toen ik met een psycholoog door, uh, door een supermarkt liep... toen vertelde hij ook dat, dat het zelfs bij apen al zo werkt. Als je ze twee keuze geeft uit twee tafels met eten... en op de ene tafel ligt alleen hun lievelingseten... en op de andere tafel ligt een heleboel verschillende soorten eten... dan kiezen ze die tafel met heel veel verschillende soorten eten. Dus er is blijkbaar iets heel primitiefs in ons brein... dat zegt veel variatie, dat is goed, daar wil ik heen, daar wil ik wat van. Je ziet hier met cola... Als je maar een klein beetje van cola houdt, is het heel moeilijk om hier niet iets tussen te vinden waarvan je denkt ik wil het wel mee naar huis nemen. Dus die enorme variatie is echt weer een prikkel om weer iets te kopen wat je eigenlijk niet op je boodschappenlijstje had staan. maar één. eerst even heel lief blijven doen in de winkel, anders kan ik daar niet over nadenken. het betalen. Asja ten Broeke ging op supermarkt safari met onze verslaggever Lemke Kraan. Ronald Veldhuizen is de collega, auteur van Asja ten Broeke. Het boek heet Eet mij. We horen hier al een aantal praktische tips. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat ja, de grootte van de zak maakt ook hoeveel je eet. Ja, dat, dat lijkt me logisch. Uh, ook dat als je meer van iets koopt, dat, je, dat het dan toch uiteindelijk allemaal opgaat. Dus, dus voorraden aanleggen moet je ook mee ophouden. Ja, dat werkt niet. Nee. Verder moet je niet te gevarieerd eten. Uh, nou, laten we het zo zeggen. Je moet niet uh, uh, uh, dingen in huis halen die ontzettend feestelijk en gevarieerd eruit zien. Want zodra je die zakken opentrekt, ga je er nog veel meer van eten dan je eigenlijk zou willen. Dat, zo zou je het best kunnen zien. Ik denk, gevarieerd eten, uh, best een goed advies is. Want dan ga je misschien wat meer groente eten, wat meer fruit en van alles bij elkaar. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar saaie maaltijden? Nou, dat vind ik niet saai per se. Oké. Okay. Je bent zelf uh, uh, slank. Is dat, is dat mazzel of wijsheid? Mazzel, absolute mazzel. Ja. Ja, ik, uh, ik heb totaal niet het gevoel dat ik een strijd moet leveren... Uh, of elke dag begint met een schema van... nou, het worden zoveel kilocalorieën vandaag... en ik ga ze afstrepen met veel moeite en pijn en zweet en tranen. Nee, dat is zeker niet het geval. Ik ga gewoon de dag door, ik eet wat ik lekker vind. Ik eet tot ik buikpijn krijg en, uh, en de kilo's vliegen er niet aan. Nee. Dat is een... Uh... Veel gehoord verhaal dat er mensen zijn die gewoon mazzel hebben en mensen die gewoon pech hebben. Is dat eigenlijk wel eens echt onderzocht? Ja, dat is echt onderzocht. En hoe onderzoek je dat? Het beste wat je kan doen is uh, tweelingen nemen. Tweelingen hebben namelijk de fantastische eigenschap dat hun genen exact hetzelfde zijn. En ik heb het dan over één eigen tweelingen. Uh, Albert Stunkert van Penn State University in Amerika. Die heeft uh, in de jaren 80, eind jaren 80 en begin jaren 90 ontzettend mooie studies gedaan. Waarbij één eigen tweelingen bij de geboorte zijn opgesplitst. In verschillende adoptiegezinnen. En wat je dan ziet is dat jaren later, als die tweelingen elkaar dan weer voor het eerst zien, en die worden dan opgevraagd om te komen bij het lab, dan kom je langs en meten we wat dingen door, en dan doen ze ook persoonlijkheidstests van alles om te checken hoe het zit met gedrag en opvoeding, um, is dat die tweelingen, die een-eigen tweelingen, die hebben dan vrijwel altijd exact hetzelfde gewicht. Ongeveer 90% van heeft hetzelfde gewicht. En Ondanks dat... dat ze in een heel ander gezin terecht exact. zijn gekomen te en uh, dus ook waarschijnlijk een ander eetpatroon hebben gekregen. Ja, ja, ja. Dus dat toont aan dat in die zin zeg maar, een belangrijk deel van ons eetgedrag uh, en de manier waarop calorieën op je lijf eraan vliegen, zou je kunnen zeggen, uh, uh, ja, genetisch is bepaald. Dat laat dat zien, ja. Maar dat is slecht nieuws voor de, de dikkers. Ja, dat is zeker slecht nieuws voor de dikkerts. Ja. Het betekent dat in deze wereld uh, met veel voedselprikkels om je heen, uh, zoals we net ook zagen bij de supermarkt of we hoorden bij de supermarkt, moet ik zeggen, ja, wordt dat heel lastig om, uh, om, om, om daar zeg maar, met veel gemak in ieder geval doorheen te fietsen. Dat is duidelijk, ja. Jullie zeggen niet op dieet gaan, wat je ook doet. Waarom niet? Nou, op dieet gaan is uh, je lijf martelen. Dat is denk ik de beste omschrijving. Want wat je doet is, uh, je gaat eigenlijk zo weinig eten vaak... Sonja Bakker is natuurlijk het bekendste voorbeeld dat we kennen. Die schrijft een dieet voor van 800 kilocalorie per dag, geloof ik. Uh, wat je dat doet, is zo weinig eten dat je lichaam in een soort van paniek raakt. Een hongersnoodstand wordt ingeschakeld. Daardoor gaat je stofwisseling bijvoorbeeld omlaag... waardoor je uiteindelijk nog veel minder kan eten dan uh, andere mensen... die na een tijdje diëten zeg maar, op hetzelfde gewicht terechtkomen. Dat is één van de problemen die je hebt. Een uh, van de andere problemen is dat je... Uh, uh, eetbuien kan krijgen. En dat houdt in dat... Nou, dat is een heel leuk experiment gedaan uh, in Amerika... waarbij mensen een lab worden uitgenodigd... en dan krijgen ze milkshakes. En dan zijn er diëters en niet-diëters. De mensen kunnen dan... vervolgens worden ze ook opgedeeld in andere groepjes... waarbij ze twee milkshakes of één milkshake krijgen... en vervolgens mogen ze, dat, ze mogen die milkshakes gaan opdrinken... en daarna wordt er een smaaktest gedaan. Dan krijgen ze een bak ijs. Wat blijkt dan? De mensen die niet op dieet zijn... en die één milkshake hebben gehad, die nemen wel wat ijs. De mensen die niet op dieet zijn en twee milkshakes hebben gehad. Die nemen wat minder ijs, want die denken van nou, ik heb al wat milkshakes gehad, dus ik hoef het niet te hebben. Die dieters, die gaan volledig los. Bij hun is het patroon precies omgekeerd. En dat is echt super fascinerend. Wat er gebeurt is dat de mensen die zeg maar één milkshake hebben gehad, die nemen best wel wat extra ijs. En de mensen die twee milkshakes hebben gehad en op dieet zijn, nou, die gaan helemaal los op die ijsbak. Die denken van het is vandaag is het helemaal mislukt. Het is gebeurd. En nou ja, het what the hell effect, dat is wat de psychologen dat noemen. Dus, dus, dus, ik heb vandaag gefaald, en als ik dan toch faal, dan doe ik het goed. Dan is deze dag voorbij, en dan morgen beginnen we opnieuw. Ja, en het is zo moeilijk dat je ongetwijfeld veel van dat soort dagen zult krijgen. En daardoor kom je dan op dat bekende jojo-effect. Dat je, zeg maar na een tijdje, uh, je hebt twee maanden fantastisch gedaan, en iedereen geeft een applausje. Wat geweldig dat je dat doet. En dan komt er een keer een slechte dag, waarop je misschien stress hebt gehad op je werk of wat dan ook. En je eet een keer wat meer, of je krijgt een cadeautje van iemand, en je eet, drinkt samen, whatever. Het kan van alles gebeuren, en het wat de hell effect treedt op. En ze vliegen er weer aan. Dat kan gewoon gebeuren, ja. Nou ja, ik vind en toch een beetje rare redenering. Het is alsof je bijvoorbeeld een keer liegt. Ja. Hè? Je moeder vraagt wat, wat vind je van mijn nieuwe jurk. En je zegt een mooie jurk man. Ja. En dan denk je nou nu heb ik toch al gelogen vandaag. Ik ga verder de rest van de dag liegen. Ja dat zou kunnen dat je, dat, uh, dat je op die manier tegen liegen aankijkt. Maar eten is toch uh, denk ik gekoppeld met een grote schuldgevoel voor je, of jezelf. Ik denk dat zoiets het meespeelt. En dat maakt het veel zwaarder. Ja. Hoeveel uh, uh, eet... de beslissingen nemen wij op een dag? Dat, dat hebben jullie in het boek staan. Ja, uh, dat is ongeveer 200. En we zijn er van een stuk of 10, 20... eigenlijk echt bewust. Dus, dus als je dan bij de ene slaagt, dan is de kans dat je bij de volgende zak toch ook alweer heel groot. Uh, dat is een uh, punt van wilskracht. Uh, het komt erop neer dat van de beslissingen waar je bewust van bent, kun jij best tegen jezelf zeggen. En dat geldt voor zowel dunne als dikke mensen, dat maakt in principe weinig uit. Uh, de meeste mensen kunnen best tegen zichzelf zeggen van nou, dat extraatje, dat snackje, dat laat ik liggen. Maar er komt een punt, en dat hoorde je net ook in de uh, reportage... met die moeder en het kind, dat ze zei, hè, ze zei geloof ik... ik kan niet meer nadenken, uh, hou op en met zeuren. en uh, iets, iets in die trant zei ze. Wat er gebeurt is, er komt een moment op de dag... dat geldt voor vrijwel iedereen, dat je een keertje te moe bent. Een keertje te gestrest of wat dan ook. En dan geef je gewoon toe aan wat er om je heen staat aan verleidingen. En als je dan toevallig uh, met een slechte boodschappenrit... je voorraadkast hebt gevuld met chipsakken, dan gaan die open. En dan eet je ze misschien wel tot de bodem leeg. En ja, dat is het probleem van wilskracht. En als je kijkt naar het aantal beslissingen per dag... en het aantal dat fout kan gaan... dan is dat vrij groot, omdat je vaak moe kan zijn. Dus ja. ja. Wederom slecht nieuws voor de Dikkerts. En dan zeggen jullie ook, sporten helpt niet. Niet gaan sporten. Ja, sporten is uh, eigenlijk net zoiets als dat Sonja Bakker. Wat je doet is dus gewoon heel snel heel veel vetcellen uh, ja, legen. En uh, als je lichaam dat merkt, dan wordt er weer bijgegeten. Het lijkt me ontzettend... Uh... Lastig al met al, want, want jullie zeggen ja, sporten moet je niet gaan doen, want, want uiteindelijk ga je toch weer meer eten. Ja, dat is wat nou ja, laat ik zo zeg. Ik wil even wel, uh, wel. belangrijk. Ik ga niet nou op uh, uh, Nederlandse radio zeggen dat sport er niet goed voor je is. Dat vind ik heel belangrijk om, uh, om te zeggen. Bewegen is hartstikke goed voor je. Maar uh, je kent het fenomeen wel van het fitnesscentrum met de patatzak ernaast. Dat is lucratief. Want ja, als iemand heeft gesport, dan hebben ze een goed gevoel over zichzelf. Kun je misschien weer wat eten. En uh, bovendien blijkt ook op lange termijn dat mensen die veel bewegen uiteindelijk dat aanvullen met extra eten. Ja, dus zoveel zin heeft het niet voor je gewicht in ieder geval. Als ik jullie uh, een boek zo lees en dit zo allemaal hoor... denk ik, nou ja, geef het maar op. Accepteer ja, je maar, maar dat je dik zeggen. bent, het helpt toch allemaal niets. Dat zou je bijna kunnen zeggen. Maar je kunt wel zelf wat doen. Wat kan je doen? Wat kan je doen? Nou, wat je kan doen is uh, letten op die verleidingen. Uh, bijvoorbeeld in de supermarkt uh, had Asja het al over het boodschaplijstje. Het boodschaplijstje helpt natuurlijk om gewoon uh, je prioriteiten zeg maar, bij elkaar te houden. Dus je zegt van oké, okay, ik ga alleen langs die en die en die schappen. En dan kom je misschien niet eens langs dat cola schap waar je toevallig die ene extra fles zou willen hebben van zou willen hebben. Uh, een andere is uh, over cola gesproken, uh, calorieën. Die kun je gaan drinken. Maar als je calorieën drinkt, dan registreert je lichaam dat niet als verzadiging. Dus als je iets drinkt kun je beter bijvoorbeeld overstappen op water. Uh, dat is één tip. En het blijkt dat het moeilijk is om uh, veel meer tips achter elkaar bijvoorbeeld te nemen. Dus ik heb, ik heb hier een lijstje met tips die ik zou kunnen noemen. Um, maar mijn advies is om maar één gewoonte per nou ja, lange periode uit te proberen. Die te verwisselen voor een slechte gewoonte dus bijvoorbeeld cola drinken. En die verwisselen je voor een goede gewoonte. En dan de volgende te nemen. En wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld ook van kleinere bordjes eten. Uh, je ogen bepalen eigenlijk heel erg hoeveel rongen je hebt. Dat is een ontzettend grappig fenomeen. Dat hoorde je ook al over het uh, soepkom-experiment. Meteen, okay, uh, Kleine, bordjes, ja, water kleine bordjes, water drinken. Water uh, drinken. De pan niet op tafel zetten. Dat is ook een manier om je, om je hersenen te verleiden tot... hé, hey, er is nog meer, dus ik ga meer eten. Dus uh, kook wat, schep op die kleine bordjes. Zet de bordjes op tafel maar laat de pan in de keuken staan. Um, wat je ook kan doen is eten zonder afleiding... En dat houdt in dat, bijvoorbeeld, zet niet de tv aan... of ga niet met een tijdschrift uh, uh, lekker zitten eten. Want op dat moment vergeet je zeg maar, het eetproces zelf. Dus dan heb je niet door hoeveel je eet. En uit experimenten blijkt dan ook dat mensen die... Uh, groepen die afgeleid eten en groepen die niet afgeleid eten... de groepen die met een afleiding hebben gegeten... dus bijvoorbeeld een tijdschrift, wat dan ook... die hebben later in het experiment meer honger. En die eten dan ook weer meer koekjes van een schaal, bijvoorbeeld. Dus uh, eet heel bewust. Uh, wat, wat ik ook uh, interessant vond, was dat een kleine verandering... al groot effect heeft. Dus, dus als ja. je... Uh, Één biertje per dag meer drinkt, dat had op een termijn van 10 jaar 6 kilo scheelt. Ja, ja. In mijn geval, dat hebben we in een lab in Maastricht, hebben we mij doorgemeten uh, op uh, nou ja, vrij simpele wijze. En een biertje per dag zou, uh, zou mij 5 kilo zwaarder maken. Ja, dat is best wel spectaculair. En één biertje, dat is nog wel te doen om, de, om dat, dat te bezuinigen, toch? Ja, ja, ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld iemand bent die die calorieën drinkt in plaats van, het uh, dus water. Niet drinken, maar wel sap of cola of wat dan ook. Als ik bijvoorbeeld drie glazen druivensap zou drinken... of drie glazen cola per dag... in plaats van water, wat ik nu doe... dan, uh, dan zou ik binnen um, vijf jaar 86 kilo wegen. En ik weeg nu 71. Dus dat is een enorm verschil, die paar glazen drinken. Is dat, is dat wel eens onderzocht? Hebben ze wel eens een, zeg maar een groep van honderd mensen... helemaal in de gaten gehouden? Alle bewegingen ja. gemeten? en, en al, Ja, ja, ja. De, we zijn in het lab geweest van uh, Klaas Westerterp... in de Universiteit van Maastricht. En uh, hij heeft daar een ontzettend gave... Uh, uh, kluis eigenlijk, een ondergrondse kluis... waar je mensen in kan uh, opsluiten. En dan heb ik het echt letterlijk over opsluiten. Het ziet eruit als een, als een soort van kleine scheepshut... met allemaal metalen wanden. En uh, hij heeft precies controle over... hoeveel zuurstof erin gaat en hoeveel... Uh, en hij meet ook precies hoeveel er verdwijnt. Dus dat is een manier om de verbranding van mensen... precies te meten. En bovendien hebben ze een speciale keuken... waar ze elke kilocalorie... echt ongelooflijk, waar ze die elke kilocalorie... die, die wegen ze af, zeg maar. Ze weten precies... hoeveel de mensen binnenkrijgen. Um, als je dat dan doet, dan kun je een hele grote groepen mensen, hij heeft er nou ja, honderden gevolgd, misschien wel duizenden over de jaren, geloof ik. Een experiment van hem uit de jaren 90 ging om 600 mensen. En op basis van het experiment van 600 mensen kon hij dit soort dingen uitrekenen. Dus dan heb je die mensen een half jaar in je lab, je geeft ze wat extra te eten en je kijkt hoe snel ze aankomen. Een ander ding wat ik opvallend vond uit het, uit het boek was dat één. Potjes uh, rode bietjes. Waarvan ja. je denkt, nou, dat is toch ontzettend gezond, rode bietjes. Je ja, Dat daar zes suikerklontjes in zitten. Ja, ja dat klopt. Ja. De voedselindustrie uh, heeft allerlei manieren om... Kijk, we houden van suiker. Even dat, dat voorop. We houden van suiker. Mensen houden van suiker. Uh, blijkt uit elk experiment ook met, met, met ratten en, uh, en ook met mensen... is dat ze harder werken voor suikerbeloningen... dan zeg maar voor, voor andere simpelere dingen. Het komt in de buurt trouwens van... Uh, wat bij muizen in ieder geval bij... Uh, de, hoe hard ze willen werken, komt het in de buurt van hoe hard ze willen werken voor cocaïne. Zo'n zo grote driver is zeg maar suiker. Dus het is heel lonend voor de voedingsindustrie... om als we wat meer omzet willen draaien, wat meer willen verkopen... waar mensen voor terugkomen, om er wat suiker in te stoppen. Nou, en zo, zodoende wordt er in allerlei producten wat suiker in gestopt. Uh, zelfs een liga fruitcake bijvoorbeeld, waarop staat uh, veel fruit... is ook gewoon 40% suiker. En uh, ja... Dat gebeurt veel. We worden de hele dag geflesd. Nou, binnenkort Sinterklaas. Uh, misschien in plaats van de chocoladeletter het boek cadeau geven... aan mensen die worstelen met het gewicht van uh, Asja ten Broeke... en Ronald Veldhuis. En het boek heet Eet mij. Dankjewel. Jo. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over migraine en dat de hersenen er daadwerkelijk van veranderen. Maar eerst tijd voor de rubriek Post. In de rubriek Post kunt u elke week terecht met vragen, iets waar u mee rondloopt, iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd. En dat kunt u mailen naar labyrintradio.vpro.nl. En de vraag die kwam vanavond van Caro Verbeek. Die heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag? Uh, de vraag die ik al jaren heb is waarom uh, in de dierenwereld de mannetjes vaak heel gekleurd zijn. Heel mooi, extensies hebben, grote staarten, et cetera. Uh, en in de mensenwereld zijn dat juist de vrouwen die met heel veel kleuren rondlopen. Uh, op hoge hakken lopen, lang haar hebben. Nou, in het Westen tenminste. En ik vraag me af uh, waar dat doorkomt. Ja, dus, dus bij de dieren zijn het uh, de mannetjes die heel erg hun best doen... met een met mooie staarten, mooie vachten, mooie kleuren... En, en bij de mensen zijn het de vrouwen die zo hun best ja. doen. Kijk, en bij dieren snap ik het. Alleen bij mensen. Waarom is het bij mensen zo niet? Ja, Maarten Frankenhuis is dierenarts en oud-directeur van Artis. Goedenavond. Goeieavond. Is het allereerst waar? Klopt het, uh, zijn het meestal de, de, de mannetjes die zich mooi maken bij de dieren? Dat klopt. Dat zijn eigenlijk altijd de mannetjes. En dat komt omdat uh, de, de, de, er is één belangrijk basisprincipe. En dat is dat als het op partnerkeuze aankomt, dan zijn het de vrouwtjes die kiezen. En dat komt omdat zij het meeste investeren in de voortplanting. En dat wil zeggen, zij leggen de eieren, bebroeden ze meestal. Of zijn zwanger. Dus vrouwtjes investeren het meest. En die moeten dan ook zorgen voor een goede partner bij hun nakomelingen. En daarvoor moeten die mannen uh, moeten een aantal niet-te-fake kwaliteitscriteria laten zien... op basis waarvan die vrouwtjes kunnen kiezen. En in een aantal gevallen is dat uh, gewoon zware fysieke uitgroei... zoals je dat ziet bij stieren en bokken. Dan, uh, het kunnen horens en geweiën zijn, het kunnen manen zijn van leeuwen. Maar bij pauwen bijvoorbeeld, dat is een beroemd voorbeeld, is het de lange staart en de bonte pluimage en extravagant balsgedrag. Uh, je kunt niet net doen als Pauwman of je een lange staart hebt. Je kunt ook niet net doen als Leeuwerik of je goed kunt zingen. Dus mannen moeten een aantal niet te fake kwaliteitscriteria laten zien... op basis waarvan die vrouwtjes kunnen kiezen. Maar ja, bij uh, mensen wat... zou je verwachten dat dat dan ook zo is... want hier wordt de keus toch ook meestal door de vrouw gemaakt... en zit de schaarstem toch ook bij de vrouw? Ja, dat is ook zo. De... De keuze van de vrouwen, die, van mensenvrouwen, dat, dat is dan voor een deel op basis van uh, het juiste erfelijke materiaal. En dat gaat uh, door middel van hele verfijnde geurstoffen, feromonen. Op basis daarvan kiezen ze het juiste erfelijke materiaal voor hun larven, wat het beste bij hun past. En dan voor de rest is het natuurlijk ook belangrijk dat je een man kiest die uh, de juiste, zo hoog mogelijk in de hiërarchie zit, uh, zo hoog uh, mogelijk uh, uh, in de beste materiële welstand verkeert. En dan kunnen we wel zeggen, ja maar dat is op dit moment helemaal niet belangrijk, maar dat geldt natuurlijk alleen maar voor een deel van de westerse wereld. Juist, maar als de mannen zo hun best doen en dat dan doen via maatschappelijk succes... Uh, waarom zijn die vrouwen dan toch zo bezig om er zo mooi uit te zien? Doen ze dat misschien voor elkaar? Uh, nee, dat doen die vrouwen niet voor elkaar. Uh, vrouwen willen de verbindenis met hun man in stand houden. En omdat mannen nu één keer gaan voor jong en vruchtbaar... Uh, doen vrouwen hun uiterste best om er zo jeugdig en vruchtbaar mogelijk uit te zien. Ah, gewoon voorkomen dat hij wegloopt. Dat, -grijze dat is het. Dat ze haar kleuren, dat ze push-up, BH's gebruiken, uh, botoxen, sukken, uh, allerlei uh, operaties laten uitvoeren om de gezichtshuid strakker te laten trekken en de billen omhoog. En op die manier uh, proberen vrouwen er altijd maar jong uit te zien... om hun, om hun echtgenoot te blijven boeien. Om te voorkomen de, dat ze de kinderen alleen moeten opvoeden. Om die in stand te houden. Want ja, een langdurige relatie is belangrijk... Uh, voor, omdat onze nakomelingen, onze kinderen... hebben nu eenmaal erg veel tijd nodig om volwassen te worden. Juist. Karel Verbeek, is dat een bevredigend antwoord? Ja, vooral dat laatste dacht ik, oh, daarom is dus dat grote verschil, ja. Juist, en u bent zelf geurkunstenaar. En het, ik hoor net dat het voornamelijk door middel van geur gaat, de partnerkeuze. Ik ben uh, zelf uh, geurkunsthistoricus. Uh, en inderdaad, pheromonen worden vaak ook gebruikt door kunstenaars. En dat is heel interessant, want um, de aantrekking, bij aantrekkingskracht... zijn pheromonen enorm belangrijk, omdat je kan ruiken... of iemand een complementair afweersysteem heeft. En omdat wij altijd maar deo gebruiken kunnen wij dat helemaal niet meer goed beoordelen. En heel veel kunstenaars die um, reageren daarop... door kunstwerken met feromonen en met zweetlucht uh, te verwerken. Ja, dat is, uh, dat is ook interessant. Dus eigenlijk ja. hebben we nu een hele andere partnerkeuze... omdat we, dat we elkaar niet meer zo goed kunnen ruiken. Ik denk het wel. En ik denk dat, we, dat er ook meer echtscheidingen zijn... omdat we elkaar niet goed meer ruiken. Maar het rookverbod in de cafés is dan wel weer goed nieuws. Ja, <lacht> inderdaad. Dan kun je elkaar beter ruiken, ja, dat is waar. Maar... We, wij zijn zo van het deautoriseren en autoriseren... dat we een enorm masker dragen om, uh, en allerlei informatie afschermen. Maar ja, zie, zonder uh, nog maar eens een vriendinnetje te krijgen. Nou ja, um, de grootste liefde van mijn leven, daar uh, viel ik voor om zijn geur. En ik denk dat heel veel mensen het er maar eens zijn: het is die geur uh, die juist kan afstoten of enorm kan aantrekken. Ja, mooi. En je is weet dat. dat in een seconde. Ja. Caro Verbeek, dank u wel. En Maarten Frankhuis, dierenarts en autodirecteur van Dierentuin Artis. Als u ook een vraag heeft, iets wat u gewoon wil weten. Hallucinaties, allergie voor elke vorm van licht... haalloos, hoofdpijn, braakneigingen. Een migraineaanval is een onvergetelijke ervaring... in de kwade zin van het woord. Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan migraine. In 2004 was er grote onrust onder de migraineleiders... toen Leidse onderzoekers ontdekten dat migraine de hersenen beschadigd. Nu, acht jaar later, kan migraineonderzoeker Mark Kruid... van hetzelfde Leidse Universitair Medisch Centrum... die mensen geruststellen. Hartelijk welkom, meneer Kruid... Um, Eerst maar even beginnen met wat migraine in essentie is. Weten we dat eigenlijk wel? Wat de mensen hebben aan uh, verschijnselen tijdens migraineaanval... dat uh, kunnen migrainepatiënten zelf uiteraard het best vertellen. Dat zijn in het algemeen ernstige hoofdpijnaanvallen. Uh, waarbij mensen uh, bonkende hoofdpijn hebben... die meestal aan één kant van het hoofd zit. En waarbij ze last hebben van misselijkheid, overgeven. En inderdaad wat u al zei, overgevoeligheid voor licht en geluid en soms ook overgevoeligheid voor geur, aardig in het uh, kader van het vorige verhaal. Um, en die aanvallen duren dan vaak langer dan vier uur, soms wel meerdere dagen. Een derde van de migrainepatiënten patiënten heeft daar ook zogenaamde... neurologische aura-verschijnselen bij. En ik denk dat u daarmee een beetje bedoelt wat u zei van halo's... en ja, dat soort bewoordingen. Uh, bij de meeste mensen zijn aura-verschijnselen visuele verschijnselen... En dat betekent dat er een verstoring is van het gezichtsveld. Waarbij de schitteringen te zien zijn. Soms kleuren, wazig zien. En soms zelfs uitval van een uh, groot deel van het gezichtsveld. Het verhaal gaat ook dat uh, de bedenker van Alice in Wonderland uh, aan migrainen leed. Dat klopt, ja. Dus daar zijn um, de afbeeldingen. Uh, ook in elk tekstboek, elk leerboek uh, over migraine van uh, te vinden. Waarbij een soort ja, mooi plaatje ontstaat met rare vervormingen van de lijnen. Maar wat is het in essentie? Wat mankeer je in de hersenen wanneer je migraine krijgt? Is, is dat al bekend? Um, meer en meer wordt daar geleidelijk aan iets over bekend. Um, ik denk dat we zo langzamerhand weten... dat het sleutelwoord daarbij is een um, verlaagde prikkeldrempel... bij migrainepatiënten. En die prikkeldrempel... die um, is niet altijd verlaagd. Dus dat betekent ook dat van tijd tot tijd iemand zo'n migraineaanval krijgt. En uh, daarbij uh, zijn verschillende prikkels vaak uh, in een combinatie aanwezig. Uh, waardoor ja, bij de migrainepatiënt die drempel overschreden wordt... en er in de hersenstam waarschijnlijk iets ontregeld raakt... en waar vervolgens de rest van de hersenen dan ook weer op reageert. Er zijn uh, wel dingen bekend die een migraineaanval kunnen uh, triggeren... die het kunnen opwekken. Maar uh, bijvoorbeeld alcohol, uh, stress is, is een vaak gehoord verhaal. Koffie uh, zou het ook kunnen opwekken. Wat is daarvan bewezen inmiddels? Um, interessante vraag, want daar heersen uh, allerlei ideeën over... wat echte triggers zijn of wat echte veroorzakers zijn... van een migraineaanval. Um, we weten dat er een hele duidelijke relatie is... bijvoorbeeld met de menstruele cyclus bij, bij vrouwen. Uh, dat bepaalde vrouwen met migraine... zo rondom de menstruatie uh, een aanval krijgen. Dus die hormoonniveaus die spelen daar een rol bij. Van andere mensen is bekend dat ze bij bepaalde weersomslagen... Uh, juist meer aanvallen krijgen. Er zijn mensen die bij een ontregeling van een normale slaappatroon... Uh, kwetsbaarder worden voor zo'n migraineaanval. Maar bij heel veel mensen is het dan ook weer zo'n cruciale combi van factoren... Eh, waardoor dan eigenlijk ja, de drempel daadwerkelijk eh, overschreden wordt... en zo'n aanval kan ontstaan. We gaan terug naar 2004. Toen uh, presenteerden jullie het eerste onderzoek. Jullie, dat is het Leids Universitair Medisch Centrum. Toen stond in de kranten dat... Uh, een migraineaanval schade achterliet in de hersenen. Dat, dat sporen van hele kleine infarctjes achterbleven in de hersenen. Ik, ik hoop dat ik het goed zeg, maar, maar wat was in het kort jullie conclusie toen? Uh, wat we toen gedaan hebben... en wij zijn uh, de afdeling radiologie en neurologie van het uh, LUMC. Uh, we hebben toen geprobeerd in een studie bij mensen... gewoon uit de algemene bevolking te kijken of het inderdaad zo is... wat in een aantal eerdere publicaties gesuggereerd werd... Dat eh, met name vrouwen met migraine... meer kleine gebiedjes van verandering in hun witte stof hebben. En ook dat er meer herseninfarctjes bij migraine... met name vrouwen ook weer voorkomen. Eh, wat wij toen gevonden hebben is dat inderdaad dat zo is. Dat vrouwen meer van dat soort schade hebben. En ik zeg het woord schade even met heel veel ja, voorzichtigheid. Want wat precies de betekenis is van dit soort kleine vlekjes in de hersenen... is eigenlijk helemaal niet goed duidelijk. Misschien zijn ze wel helemaal niet belangrijk. en moet ik het woord schade eigenlijk helemaal niet gebruiken. Maar dan zou je kunnen spreken van blijvende veranderingen. Noem het veranderingen. Dat doen we in principe uh, in, het, uh, in ons, onze uh, medische artikelen ook. Um, dat was dus nogmaals dat er meer veranderingen waren bij vrouwen met migraine... in vergelijking met vrouwen zonder migraine. Uh, dat was de bevinding. Daarnaast vonden we dat vrouwen die een hogere aanvalsfrequentie hadden wat meer risico op dat soort verandering hadden... dan vrouwen met een lage aanvalsfrequentie. Uh, nou, grote schrik alom uh, bij mensen met migraine. Want ze horen ineens dat, het, dat er de sporen van die migraine... in de hersenen achterblijven. Dat het aan de hersenen uh, te zien is dat je die aanvallen hebt gehad. Nu zijn jullie verder gegaan. Uh, met het huidige onderzoek zijn jullie gaan kijken... of het ook effect heeft. Die uh, veranderingen noem ik het maar, maar of, of beschadigingen, hoe je het ook noemt. Hebben jullie iets kunnen vinden... Wat we nu gedaan hebben, en dat betekent dat we na negen jaar... een groot deel van de mensen die we destijds onderzocht hebben... opnieuw hebben gescand met een MRI-scanner. Uh, wat we nu vonden is um, dat migrainepatiënten, patiënten en ook weer de vrouwen daarbij... Um, inderdaad nog steeds meer schade of meer veranderingen in de hersenen hadden. Maar ook dat het tempo waarin dat uh, was toegenomen wat groter was. En belangrijk uh, daarbij... Um, is om te noemen dat dat eigenlijk relatief heel weinig veranderingetjes zijn. En twee, um, dat we wat we destijds zagen... namelijk zo'n effect van zo'n aanvalsfrequentie... dat we die op geen enkele manier nu meer terugvonden. Um, en daarmee ja, verdwijnt eigenlijk die suggestie... dat die migraineaanval die schade zou veroorzaken. Dat maakt het ingewikkeld, want wat is het dan wel? Um, eigenlijk kom je er dan op neer dat... Uh, de diagnose migraine, namelijk het ooit hebben gehad van migraineaanvallen... Um, ja, eigenlijk de enige factor is die daar dan een rol bij speelt. En wat we dus bijvoorbeeld bij verschillende mensen zagen... is dat ze in de negen jaar uh, die we vervolgd hebben... Um, dat ze geen aanvallen meer gehad hebben, maar toch die toename van die hersenveranderingen. Dus er is blijvende verandering. Uh, kun je ook zeggen dat, het, dat je verschil merkt bij cognitieve tests... Dat, dat, ze, dat ze bepaalde schade hebben die in gedrag te meten is? Ja, dat was een belangrijke vraag natuurlijk uh, voor dit onderzoek ook. We hebben destijds geheugentesten, cognitietesten gedaan... en diezelfde testen nu weer herhaald. Um, op de basismetingen, maar ook nu, na negen jaar... zagen we niet meer... Um, ja, slechtere scores op die testen bij de mensen met meer schade... dan bij de mensen met minder schade. Kortom, je hebt iets veranderd in de hersenen... maar je hebt er voorlopig geen effect van. De cruciale vraag lijkt me... waarom hebben vrouwen dat wel en mannen niet? Hoe kan het dat, dat de vrouwen wel veranderingen ondergaan... na migraineaanval en dat de mannen met migraine dat niet hebben? Weten jullie dat? Weten we niet. Nee, we weten wel uh, dat dit... Uh, Uiteindelijk elk onderzoek wat zich op dit onderwerp richt uh, steeds weer naar voren komt. Uh, dat geldt voor onderzoeken waarbij je op MRI scans dit soort veranderingen ziet. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor studies die bij patiënten die met een herseninfarct zich op een eerste hulp melden. Uh, ook uit dat soort onderzoeken blijkt dat dat net iets vaker voorkomt bij jonge vrouwen met migraine. Maar niet bij mannen met migraine. Maar daar zit misschien wel de sleutel naar het hele mysterie migraine. Of, of draaf ik nu weer door? Nou, een belangrijk verschil tussen man en vrouw is uiteraard... Het, uh, de aanwezigheid van het vrouwelijk hormoon. Dat zal heus ergens een rol spelen. Maar hoe precies is niet duidelijk. Gaan jullie daar vervolgonderzoek naar doen? Uh, wat we uh, uiteraard van plan zijn, is vervolgonderzoek. Of dat specifiek op die vrouwelijke hormonen gaat worden... Uh, dat uh, hebben we nog niet zo vastgesteld. Uh, er zijn andere dingen waar je wel aan kan denken. En dat zijn uh, bijvoorbeeld veranderingen in hoe uh, flexibel de bloedvaten zijn bij migrainepatiënten. Of wat er aan uh, stofjes circuleert in het bloed bij migraine. Waardoor misschien dat bloed net een tikkeltje plakkeriger wordt dan bij mensen zonder migraine. En uh, daardoor dit soort hele kleine veranderingen in de hersenen uh, verklaard zouden kunnen worden. Voorlopig zijn dit grote fundamentele doorbraken... die veel inzicht geven in migraine... maar een, een oplossing of een medicijn is nog niet echt dichterbij. Dat is de vraag waar je dat medicijn voor zou willen uh, hebben. Um, wat uh, een vraag was... moeten we inderdaad niet aanvallen voorkomen... want dan krijg je geen hersenschade. Nou, dat uh, soort simpele redenering gaat dus nu niet op. En wij zeggen dus nu ook... deze uitkomsten hebben geen consequenties... voor hoe je patiënten op dit moment behandelt. Um, want het helpt daardoor niet om de, of de hersenveranderingen te voorkomen. Het blijft natuurlijk zaak om mensen zo goed mogelijk... van hun hoofdpijnklachten en bijkomende klachten te verlossen... Mark Kruid, migraineonderzoeker aan het Leidse Universitair Medisch Centrum. Dank en veel succes met het verdere onderzoek. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, dezelfde tijd. Reacties zijn welkom op labyrinthradio.nl. Zometeen op deze zender het journaal. Daarna Holland Doc Radio. En daarin gaat Roy Heerkens op zoek naar de perfecte tomaat. Nog een fijne avond. Hoe was uw bestedingspatroon de afgelopen periode? Nou, ik heb een stuk minder uitgegeven. Ik kan wel